1. uur. Uniek FM met het nieuws van 1980. De Verenigde Staten kondigen sancties af tegen de Sovjet-Unie... vanwege de Russische invasie in Afghanistan. Koningin Juliana kondigt haar aftreden aan. Op de Olympische Winterspelen in Lake Placid haalt Nederland maar één gouden medaille. Annie Borkink is de snelste op de 1500 meter schaatsen. Op 25 februari pleegt een groep militaire onder leiding van Daisy Bouterse een staatsgreep in Suriname. Het land wordt vanaf dat moment bestuurd door een militair regime. Amsterdam is eind februari het toneel van enorme krakersrellen. Aanleiding is een poging van de autoriteiten... om een gekraakt pand aan de Vondelstraat te ontruimen. Het kruispunt Vondelstraat van Baarlenstraat wordt dagenlang gebarricadeerd. Uiteindelijk komt de landmacht eraan te pas om de barricades op te ruimen. De NOS begint op 1 april met teletekst. Jan Raas wint voor de vierde keer de Amsterdam Gold Race. Op 30 april wordt Beatrix gekroond tot koningin. In Amsterdam geldt die dag het motto... geen woning, geen koning. In het centrum van de stad zijn er op grote schaal krakersrellen. Nederland gaat in het openbaar vervoer de strippenkaart gebruiken. CNN gaat van start. En West-Duitsland wint het EK voetbal. De Olympische Spelen in Moskou gaan van start... en veel landen boycotten de Spelen vanwege de Russische inval in Afghanistan. Joop Zoetemelk, eeuwige tweede, wint de Tour de France. Half augustus begint er een staking op de Leninwerf in Kedansk in Polen. Een voorzichtig begin van het einde van het communisme in Oost-Europa. Het CDA ziet het levenslicht. ARP, CHU en KVP gaan samen... Voormalig filmacteur Ronald Reagan wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En op 8 december wordt in New York John Lennon neergeschoten. Op weg naar het ziekenhuis overlijdt hij. De eerste negen maanden van 1980 draait uniek ongemoeid door... met voor de veiligheid tevoren opgenomen programma's. Er wordt uitgezonden vanaf een onbemande locatie in de Deurloosstraat. Speciaal geprepareerde bandhaspels maken zes uur achter elkaar draaien mogelijk... Alles wordt bestuurd met een schakelklok. Maar een actie van de radiocontroledienst legt het station in oktober van het jaar het zwijgen op. Dit was 1980. Dat is gek, hè? Daar zijn ze weer. De makers van toen, met de muziek van toen. Radio Uniek FM. Terug voor heel he, he, he leven. Luister in Nederland. Dit is de stem van het Rem-eiland. Die bereikt vanaf de vrije muurtjes. Vandaag begint het ruime eiland van activiteiten... die erop gericht zullen zijn... u plezierig amusement te bieden van het goede soort. Ruud Hendricks. Ja, hey. Hey, goed speciaal voor jou, Ruud. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, kijk, uh, welkom, zeg Eric, ik, mede namens uh, Erik de Zwart die uh, hier achter de knoppen zit. En Tom Watthuis, uh, oud uh, unieke uh, collega's en oud-Veronica collega's. Het is zondag 5 april, het is even 1 uur geweest. Ik kijk om mij heen, ik zie helemaal gezichten die ik 46 jaar niet heb gezien. Uh, met muziek van, uh, van die tijd. En ontzettend leuk jongens dat we hier bij elkaar zijn. Letterlijk vanuit uh, de Amsterdamse houthaven. Vanaf het Remme-eiland, een stukje omroepenhistorie op zich natuurlijk. In 1963 stond dit... Uh, platform uh, kilometer of drie duiten, de kust van Noordwijk 1964 nee, 64. 64. 64, inderdaad, dat 64. heeft daar nog lang gestaan zeker, ja. en dat kon je ook heel goed zien uh, vanaf, het, uh, vanaf het strand en uh, nou, dat, uh, dat Remeiland is vandaag de eerste dag het decor voor de uitzendingen van Uniek FM kunnen jullie ja, dag terug? kunnen jullie je trouwens nog herinneren uit Remeiland? Remeiland, ik kan me wij, dat heel goed herinneren ik ook. wij waren vijf ja. goed dan ik. Ja. Ik, was, uh, ik was denk ik zes, zeven jaar mijn vader ging uit het raam met zo'n draadje om te kijken of die uh, Mr. Ed het sprekende paardvertroenen kon ontvangen. En you, man. En, en, ja. en, -in en de Vliegende Non en Lintintin. En de dat, ja. dat Sint. En wat weinig gezeten misschien ook. nog. Realiseren is dat het Rem natuurlijk later is opgegaan in wat de trots is geworden, nu Avro trots is. En, uh, maar heel veel mensen, we staan hier in een restaurant op de derde verdieping van het Rem dus heel groot. Heel veel weinig mensen hier eten, denk ik. Realiseer zich, die hier dineren moet ik eigenlijk zeggen, want je kan niet heel goed eten. Uh, realiseer zich wat voor historie dit, uh, dit platform eigenlijk. Ja, dus met... Er hangen hier ook geen foto's van uh, het Rem nee, in de volle nee, glorie. Er dat is nog wel een hele tijd een stukje van een zender beneden gestaan waar de messen en vorken die je dan uh, geserveerd hebt. <laughs> Okay. Uh, ook uh, uh, uitgedeeld uh, werden. Maar er is helemaal niets van die story verder hier te zien. Maar we moet wel even dank zeggen aan Ben Hollewijn. Ben Hollewijn is de eigenaar van het uh, Remmerland. Die vandaag uh, ervoor heeft gezorgd dat wij uh, deze uitzendingen vandaag uh, kunnen ja. maken. Dat is heel mooi. Ik moet wel even excuus maken. Want er staat nog een plaatje achter die het ja. ja, Dan Daar hebben we gewoon overeen ja, ja, eens. Sorry. Nee. het nee. wordt gedaan door Erik. We hebben het gemeld. Gewoon een beetje leuk om te zien. Gaan we Zwart. C'est is lecker ce chorizo. all-time favorite Franse praatse, Michel Fuget. Histoire. est Michel Fugain. Il est noir. C'est un roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut le Elle descendait dans le midi, le midi.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 Vooral die mensen die wel eens een uh, mooie romantische relatie hebben gehad in Zuid-Frankrijk, natuurlijk. Hè? Onmogelijk om deze plaat uh, te horen en dan niet vrolijk te worden. Zo'n geweldig nummer. Michel Vugain. En zeker met het zonnetje buiten. Nu. Zo bijzonder. Tegenover mij, een meter bij mij vandaan, staat Erik de Zwart. Daar heb ik hoor. 46 jaar niet mee samengewerkt. heet gewoon onze eigen namen toch? Ja, vandaag, we... vandaag heet hij oh, gewoon. Gezin, oh, oh. Gebruik gebruiken onze echte namen, maar vroeger was Erik de Zwart als Paul de Wit en Ruud Hendricks was Rob Hudson en Tom Wathouwers was Hans Verlaan. Hans Verlaan, Hans Verlaan ja. ja. Ah, Hoe kom je erop? Oh, het bijzondere is, ik zat een paar weken geleden met, uh, in een soortgelijke uitzending van, uh, van mijn oud-collega's van Radio Caroline. En daar hebben we een unieke periode in de mediageschiedenis meegemaakt. En... Uh, als je die geschiedenis tot stand brengt, dan word je een beetje familie van elkaar. En als familie heb je soms wel eens een familielid dat gaat heel veel weg, gaat naar Australië. En dat, uh, en dat zie je dan een tijdje niet. Maar als je elkaar er weer tegenkomt, dan is het weer net als uh, vroeger. En over dat tegenkomen gesproken, we zouden deze eerste dag... Vanaf het Remmeiland mocht, mochten er geen bezoekers komen. Het is, het is uh, maar wel als ik druk. om mij heen kijk, dan is het eigenlijk best heel druk en heel gezellig. En heel veel oud, uniek medewerkers en oud radio-mensen zijn hier bij elkaar gekomen. Ontzettend leuk. En ik kwam hier vanmorgen binnen om half elf. En het eerste wat ik zag was Louis Tuster, Johan Vermeer heette hem niet vroeger. Die net als in de jaren ja, 70 en 80, als er een technisch probleem was, dan belden wij Louis en Louis loste het op. <coughs> En er was een technisch probleem vanmorgen. En wie lost het ja. op? Louis. Ja, natuurlijk. Die gaat hier op zijn knietjes natuurlijk. Is dat is duidelijk. Maar het uh, grappige is dat uh, net in het nieuwsbericht van één uur... was ook het nieuws van 1980. Dat was eigenlijk 1979. Toen begon Radio Uniek natuurlijk. Of ja. net iets eerder, 78, Met die uitzendingen vanuit de Deurloostraat inderdaad. Ja. Dat was ook ons technisch ja. vernuft. Louis. Ja. En dat Applaus op... voor Louis. Ja, nee. ja. Hey. En misschien wel leuk, want tegenwoordig is alles natuurlijk... digitaal en automatisch en alles ja. werkt allemaal. Maar die eerste jaren van, van Uniek gingen ja. Erik en ik en Louis. Op de fiets naar de Deurloosstraat hadden we enorme banden bij ons. Louis had twee draaitafels omgebouwd tot uh, een soort van enorme... ...die we dan aanzetten en dan heel hard wegfietsen uh, omdat je... 6 uur. Maar naarmate ze. Het, het werd zonder uit van 12 uur s middags tot 6 uur s avonds. En naarmate het tijdstip van 6 uur naderen, werd die muziek steeds falser. Want die tapes die gingen steeds langzamer. Draaien. Wieu, wieu, wieu, wieu. Ja, ja, mooi is dat. Ja. Maar we, we hadden niet te klagen over, uh, over aandacht. Wie je ook bent en wat je ook doet. AMC is vers en goed. AMC helpt je jongort Moet je Een, een zalm is een zeer kieskeurige vis. Zwemt alleen in het helderste water. Het is dan ook logisch dat een zalm zich als een vis in het water voelt bij First Class Nightshop Baltus. Zoetgerookte zalm of eigengemaakte zalmsalade. Culinaire hoogstandjes. Baltus importeert ook caviar uit Rusland en Iran. Durf eens iets exclusiefs op tafel te zetten. U bent welkom bij First Class Nightshop Baltus, Rijnstraat 62. Zeven dagen per week open van 4 uur middags tot 1 uur s nachts. Autotronics, auto-inbraakbeveiliging. Uniek FM. Uniek muziek. Ja, op die bodem. Ja, wie zond ja. dat eigenlijk in? De Dijk Brothers. Ja, de gebloeders Dijk die, die zongen dat in. Dat ja, dat ding. waren die, van Dijk heette die jongens. Die kwamen uit Dordrecht. En ja. die hadden al uh, jingles ingezongen voor uh, onder andere Peter. Blom, blom, blom. Ze hebben ooit een keer een plaatje gemaakt. Toen dachten ze van, nou, uh, goede ja. manier van pluggen. Apple als we dan... Judy heet het plaatje. Ja, zoiets. En uh, toen dachten ze van, als we nou voor een aantal van die dishjockeys gewoon jingles opnemen. Dan gaan ze vast een dus zeker het plaatje wel draaien. Dan maar dan hun jingles ook. zijn vaker gedraaid dan hun plaatjes. Sorry, ja, dat is waar. Maar, is maar dus. Apple Judy, dat was de, de, ja. de, de, de melodie waar ook die jingle op is uh, ingezongen. Misschien goed om even te melden hoe we eigenlijk aan de naam Niek FM zijn gekomen. Ja, kijk, in de zomer van 1978 werkte ik voor Radio Miamigo... We de studio's in Playa de Aro... En ik had daarvoor op de HAVO in Amsterdam gezeten. En daar kwam op een gegeven moment een drive-in-show. Een drive-in discotheek. En wie stond daar uh, te presenteren? Ene, Erik de Zwart. Kijk, en toen ik uh, een aantal maanden later in, uh, in Plei de Jaro in Spanje uh, programma's zat op te nemen. Wie stond daar voor de deur in Plei de Jaro? Diezelfde DJ. Toen hebben wij elkaar de hand geschud, uh, kennis gemaakt. Erik heeft toen een proefprogramma gemaakt voor uh, Go wat nooit is uitgezonden, maar wat inmiddels als collectors item rondschijnt te gaan in radiokringen. Maar ik weet dat, uh, weet hij, Jan Paparazzi, die heeft een kopie. Ja, ik zelf niet. Nee, nee, hou we zo. <lacht> en uh, uh, Erik is daarna, uh, daar hebben we elkaar leren kennen, we zijn, uh, toen is Go even uit de lucht gegaan en toen werkte jij ja, ook Erik voor uh, het uitzendbureau Uniek. Klopt. En je deed een uniek drive-in show. En zo gekomen, toch? Zo is het inderdaad een beetje gekomen, inderdaad. Ja. Die naam, Uniek, kwam van Uniek Uitzendbureau. Ik werkte daar als uh, intercedent, zou je dat nu zeggen. Tegen, dat heette toen bij ons uh, uh, Assistant Office Manager. Ja. Dat was dan uh, een wat uh, leukere naam en zo. Maar met die drive-in-show, wij deden ook altijd ieder jaar een feest voor alle uitzendkrachten. Maar ondertussen hadden we natuurlijk, zoals bij jou op school, het Cartesius ja. Lyceum, ja. kan ik me nog herinneren. Inderdaad deden we deden we drive-in-show. Maar van alles, hè, wat dat betreft, toen was Amsterdam al net zo'n uh, heerlijke chaos als dat het nu is. Hey, maar even qua tijd, hè, want de Amigo is gestopt in oktober. 1978. Ja, we zijn met ja, toen Ik denk dat u niet begonnen is in, uh, in 77 denk ik. Nee, 78. Ik denk in in november nee, uh, '78. Nee, zeker in, uh, in uh, is u in begonnen? We vragen het even aan Louis, want die, die maakte het officieel uh, december uh, 78. Ja. Kijk, en, uh, ja. de testuitzendingen deed ik al zo'n beetje in oktober. Ja. En toen hadden we eigenlijk al vanaf dag 1... Kijk, wij waren natuurlijk een piraat, maar we wilden eigenlijk het liefst gewoon legaal uitzenden. Over een sum, uh, en, en op een oproep ja, dus kon het. Maar we hebben toen vanaf dag 1 gezegd we willen proberen om hier echt een professioneel radiostation van te maken. Terwijl we zelf natuurlijk echt alles nog moesten leren, maar ook echt alles. En wie waren de eerste DJs? Jury met z'n drieën? Ja, wij drie. Nee, nee, nee, nee uh, uh, Louie ook niet hoor. Nee, Het was Menno. Menno, ja. ja. Uh, volgens mij. Menno Dekker die we net gehoord hebben. En die helemaal niet de te vergeten. Art Roberts. Art Roberts. En ook Antonio da Costa. Da -Costa. Ja. Ja. Ton ja. van Dranen. Ad Ranen. Art Roberts is inmiddels overleden. Dus dat en, zijn er wel meer, heb ik begrepen. Zijn, ja. dus, uh, Als ik om hier heen kijk, ook hier, dan denk ik... nou. Maar goed dat we het nu doen, want ja. uh, over tien jaar wordt het een beetje ingewikkeld. Ja. Maar uh, eigenlijk is uh, Uniek FM uh, en uh, alles wat daaruit voortgekomen is later Sky Radio... dat Doton groot is uh, gemaakt... Uh, Europa Radio, uh, Erik en ik en Tom, we zijn alle drie bij Veronica uiteindelijk aan de bak gekomen. Het zijn allemaal stappen geweest in, naar de legalisering van commerciële radio in Nederland. En ik denk oprecht dat als uh, Unieke niet was geweest en als we die experimenten niet bij Veronica hadden kunnen doen... dan, uh, dan hadden, we, hadden we nooit gekomen met commerciële radio waar we nu zijn. En uh, nou, daarom is het leuk om, uh, om hier uh, met z'n allen in te zijn en die herinneringen nog eens op te halen. Als die kutplaat het dan doet? Oh, dat doet hij, ja. Sorry. Ja, zoals ja, ja. stok in 1978 klopt. Ja, ja. Dus, uh... nou, toen hadden we geen, uh, geen cd-spelers toch? Zo is dat. Hadden we hadden over... gewoon platen spelers die over. Ja. Dus, uh... en, en later, dat was ook wel aardig. We hebben natuurlijk heel veel radioprogramma's van zee gemaakt en dan ging het lekker te keer daar. Met windkracht uh, 10, 11, 12. En dan sloeg er ook nog wel eens een plaatje over. Ja dat klopt. En dan moesten we, uh, dan weet ik wel, op die uh, uh, uh, op die, uh, die, die naalden, op die armen ligt we dan een kwartje. Ja, ja, ja. Met, met de tape was gezet. Dus... Het is wel zo'n plaat. Als ik deze plaat hoor, dan moet ik uh, altijd denken aan Europa Radio. Klopt, dan gaan we het over. experiment even. vanaf de vier avonds. Bruce Horsby. Yeah.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 Rustiger te laten slapen. Geef een financiële bijdrage. Ga naar epilepsie.nl Slash Uniek FM Pasen 2026 In veel opzichten Volstrekt uniek Zo is het. Zo is dat. We praten hier twee dagen lang over hoe commerciële radio legaal in Nederland tot stand kwam met alles wat daar aan vooraf ging. We praten over de landpiraat, we praten over zeezenders zoals Caroline en uh, MiamiCo, We praten zeker ook over Veronica, wat natuurlijk ooit begonnen is uh, vanaf de Borkenbrief en later de Noorderney, waar we morgen vanaf gaan uitzenden, ook hier in de haven van uh, Amsterdam. Maar dat ik weet het achter, hè. We gaan daar morgen naartoe. Maar uh, misschien leuk om even te melden dat na uniek zijn Erik en ik en, en Ton ook uh, legaal aan de bak gekomen bij Veronica. Daar hadden we altijd al de behoefte om gewoon dag en nacht uh, commerciële muziek uit te zenden. Uh, dat was natuurlijk binnen het bestel op dat moment onmogelijk. Maar wij hadden op een gegeven moment ontdekt dat je kon uh, een, uh, een licentie krijgen om experimenten te doen. En dat kon vooral tijdens de Virato. En de Virato was een grote radio- en tv-tentoonstelling in de Raai hier in uh, Amsterdam. Waar overigens uniek ook uh, vele uren live en semi-live vandaan heeft uh, uitgezonden nog in de juiste. Jaar... in Nederland op meer dan 100 lokale en regionale zenders twee weken lang commerciële radio vanavond. En dit rijden. was de eerste alarmschrijving, ik had het nooit vergeten, daarom dat associeer ik nog steeds met deze plaat. Want die draaiden we ieder uur, en dat waren we helemaal niet gewend om ieder uur uh, eigenlijk een programma te maken en muziek te draaien. Dus dit was... Uh, Jij ja, kan ik hem heb... niet meer horen. Ik kan hem eigenlijk niet meer horen, nee. Als ik redelijk ja. ben. Ja. Ja. Ik heb toen al die kabelnutten moeten bellen of zat als je die door wilde kijken dan eh gewoon goed. Ja, nee, ik was uh, project uh, ja. Jij was gewoon projectleider, ja, ik ja. was Jouw assistent toen. Ja, dat ja, ja, was heel goed. Was idee. goed idee. Ik heb bijna al het werk gedaan. Maar ja, ze hoort het nou, we, ook. Hebben, we, we hebben daarna we assistent, we, we, assistent, we, we, assistenten hoor het werk te doen. Tom. Zo is het Stesje. inderdaad. Maar we hebben daarna we toch nog een experiment gedaan. Dat was met Veronica, Veronica Lokaal. Lokaal heet dat? Ja, uh, we hebben een paar, paar keer vanaf die virato uh, zo'n experiment opgezet. En zonden we twee weken uit. En de, de, we wilden natuurlijk niet meer stoppen. Want we wilden eigenlijk gewoon wat later Radio 5 is geworden. En Sky Radio is geworden. Uh, dus wij, wij, wij stopten gewoon niet tot op een gegeven moment in het geval van Veronica Lokaal. Wat op tientallen lokale zenders Klopt. ook te horen was... dat er een Oekase kwam gewoon vanuit Den Haag... dat als jullie nu niet stoppen... Ja, dan is Veronica als publieke omroep zijn licentie kwijt... en dan volgen er maatregelen. Ja. Klopt. En dan hield het weer op. Ja, ja dat was zo. Ik weet, Toen deed ik de ochtendshow met Jan de Hoop samen. Ja. Zo is hij begonnen eigenlijk als nieuwslezer. Ja. Zeker. Hè? ja allemaal aan, uh, aan ons te danken natuurlijk. Ja, ja, ja. We gaan. Klaar op een knopje. Zo is dat. Een knopje. Dat knopje dat we uh, uh, Grote zomerhit uit de zomer van 1978. Het begin van de house eigenlijk. Dit, eigenlijk wel. George Jamaroden en Donna Summer. Fantastisch nummer. En altijd in Donna Summer, I Feel Love. Misschien goed voor die mensen die net inschakelen en denken: wat horen wij allemaal voor rare dingen op onze speakers? Dit is een reunieweekend van unieke FM. Wij komen live uit Amsterdam vanaf het Rem-eiland. Het eiland van de voormalige radio-exploitatiemaatschappij. En we zijn ook te horen in heel België op KL85. In Brabant op Radio Muziekstad, op DHB. Op Radio Centraal. Ook een historische. Uh, zender in, uh, in Den Haag, ook daar op DHB+. Plus. Radio Waterland in de Beemster. To the Beat in Den Haag, KL85. In Kortrijk zit het trouwens in België. En we zijn ook op de Middengolf te horen. In het zuiden van Nederland, in Terneuzen op AM 900. Kijk, nou ja. en natuurlijk op Dance Radio in Amsterdam en omgeving, eigenlijk in heel Noord-Holland en omgeving en wereldwijd via het internet. Het is ongelooflijk. Het is onvoorstelbaar, alleen één ding hebben we eventjes niet meegenomen: dat is een telefoon. Ja. Dus we hadden we graag eventjes uh, gehoord van jullie wat je ervan vindt en of je het leuk ja. vindt of niet of wat dan ook. En daarom een ga je gewoon het privé-nummer van Erik de Zwart bellen. Zo ah, is dat, zo is enkel enkel dat. Probleem. Je krijgt een beetje Rob Jens, Robert Jensen neiging. Die <laughs> heeft dat één keer gedaan, uh, geprobeerd in ieder geval. Oh ja? ja, toen uh, hadden we bij uh, Radio 538 uh, hadden we een actie uh, om uh, wat meer bekendheid te krijgen, dat we in de wilde. En wij spoorden onze luisteraars aan om in te bellen bij andere radiostations. TV-stations ook zelfs. Ja. Dat lukt ook. Door dan alleen maar eventjes te roepen 538 moet in de Eter. En dat vonden onze collega's van Veronica, Hit Radio Veronica, vonden dat niet zo leuk. Dus vooral Robert Jensen, die werd een beetje, een beetje narig. En die ging mijn privé me bekendmaken. Oh, ja. Toen hij vijf cijfertjes erop had zitten, toen heb ik hem even gebeld en gezegd van... Luister Robert, wat wil je vanavond? 200 pizza's of 300 pizza's? Want wij hebben iets meer luisteraars ik weet ook precies waar je woont. En je krijgt ze echt keurig thuis bezorgd. <lacht> ik heb er niks meer van gehoord. En toen hield het op Robert Jensen, die ons trouwens uh... onlangs is ontvallen. Hè, zoals... Kun je wel zeggen, ja. Ja, wel heftig toen ik dat... Uh... Tot een bijzondere man... Zeker, zeker, zeker. Groot talent. En uh, alleen jammer dat hij het uh, niet altijd, vind uh, ik, even positief gebruikte. Het, uh, dat zullen mensen ongetwijfeld oneens met me zijn. Maar ja, daardoor zat hij toch een beetje op de krochten van het internet. Terwijl de man veel beter verdiende. Wij draaiden trouwens heel veel muziek. En op een gegeven moment werden we bij Unique ook ontdekt door de platenmaatschappij. En ik kan me herinneren dat ik dan op maandagmiddag met jou, Erik in jouw auto stapte. Erik had zijn rijbewijs al, ik nog niet. Een autootje van mijn moeder. En dan gingen we samen gingen we alle platenmaatschappijen in Hilversum af. En dan kwamen we met uh, enorme uh, stapels platen en, nee. en, en, en singleties kwamen terug. Sinds 1978 heb ik volgens mij geen singletje meer gekocht. Nee, nee, nee. <laughs> later hebben uh, we dat overigens wel weer gaan doen. Maar jij bent natuurlijk een waanzinnige carrière ja, Wat ik boos vond is dat we daar uh, ook bij Red terecht terechtkwamen. En dat we door de grote baas zelf werden ontvangen. Dat was Joost en Draaier. Willem van Kooten. Willem ja. van Kooten. En uh, die, die had ook altijd uh, zijn oren wel naar piraten. Dat vond hij fantastisch. En hij vond ook dat we ermee door moeten gaan en zo. Van onze eerste introductie ook wel bizar. Ik was jaren daarvoor wel eens een keertje te gaan. ...om twee Willem, natuurlijk. En toen kwamen wij daar met z'n tweeën uit. Zijn oren wel naar piraten, dat vond hij fantastisch. En dan vond ik dat we ermee door moeten gaan en zo. Van onze eerste introductie ook wel bizar. Ik was jaren daarvoor wel. Gewerkt voor Radio Veronica, Radio Noordzee, de VPRO, de AVRO en de NOS. En daardoor is hij bekend in heel Nederland. Over wie hebben wij het? Joost en Draaier! En zondag 1 april aanstaande mag hij voor het eerst sinds 10 maanden eindelijk weer eens niet meer eten. Het is geen 1 april grap, maar de harde realiteit. Zondag 1 april aanstaande tussen 1 en 2 op Radio Uniek... Joost en Draaier! Was dat echt de stem van Jan de Hoop? Dit was Jan de Hoop, ja. Maar was het echt de bedoeling dat Willem van Koot het programma ging doen? Ja, maar zeker zo. Alleen hij droop op het laatste hij... moment af. Ja, en maar was... Jan, Jan heeft ja. er wel eens programma's gemaakt, vind ik. Ja, Volgens mij heet, wel. het zou raar zijn als dat niet zo zou zijn geweest. Want Jan de Hoop die kwam regelmatig bij mij voor de vloer in die jaren. Frank van der Mast deed hij toen ook bij de aanval. Dus ja, dat, het kan bijna niet dat we die wel ver hebben gekregen om dat, uh, om dat te doen. Nou, toen op kwam er kabelradio in Amsterdam. En toen hebben wij contact opgenomen met meneer Jacobs, Hans Jacobs. Die was toen het opperhal van, de, van KTA, wat nu uh, Ziggo is in Amsterdam. En uh, wij zeiden, luister, wij, uh, wij willen heel graag uh, uit gaan zenden via jouw uh, kabelnet. En we gaan beginnen op tweede kerstdag. of eerste kerstdag gaan wij de toespraak, de, de, de kersttoespraak van de paus op WDR 3 gaan wij wegdrukken. En dan zijn wij uh, op heel jouw kabelnet uh, te horen. En Jacobs die, die hoorde dat aan. Die zei van nou als u dat wil. Dat is netjes u. Dan, uh, dan uh, moet u dat maar uh, proberen. En inderdaad. die uh Eerste kerstdag 1978. Uh, was, uh, de, de, de, tij, net na het Orbi, het orbi was, uh, was de pauze niet meer te horen. En was Uniek FM in heel Amsterdam en verder buiten op de kabel uh, te horen. En een paar dagen later belde Jacobs en die zei: Ik vind dit toch wel een hele grote stunt. En mooi dat jullie het hebben gedaan. Maar ik heb een betere manier. Ik kan ook gewoon eventjes een kanaaltje openzetten. Dus als jullie nou niet meer de pauze wegdrukken. maar vanaf nu gewoon naar die en die frequentie gaan. dan zorg ik dat uh, Uniek FM in heel Amsterdam. En verder buiten op de kabel te horen is. En zo is het gekomen. En later, toen ik uh, hoofdinformatieve programma's radio bij Veronica was, toen heb ik uh, de dochter van meneer Jacobs nog een keer een paar maanden stage laten lopen. Zo help je elkaar een beetje. Zo, old boys network. Zo gaat het. Op dat u om welke reden dan ook zijn ontgaan. De uitzendingen komen vandaag rechtstreeks vanaf het iconische rood-wit gekleurde remmeiland dat in de roemruchte de jaren 60 van de vorige eeuw dienst doet als clandestine televisieplatform. De aldaar aangebrachte radiostudio heeft prachtig uitzicht over, toepasselijker wordt het niet, het ei. Alleen vandaag kunt u naar Radio Uniek luisteren. Maar ook iedere zondag van 12 tot 4 met Johan Vermeer en Paul de Wit. Ja, die Clowns of Joy, dat draaide ik heel veel in Bardancing Ries op rem het Rembrandtplein waar ik destijds uh, werkte. Bij ons is uh, mijn broer, dat is ook wel leuk... Mijn broer is hier aanwezig op het Remmeiland Ik heb nog nooit met mijn broer in één radio-uitzending uh, gezeten. Maar het aardige is dat toen Erik en, en Ton en ik bij Veronica gingen werken... dat eigenlijk een hele nieuwe generatie niet alleen uniek heeft uh, voortgezet... en veel groter heeft gemaakt dan wij het ooit uh, hadden gedaan... met historische uitzendingen vanaf de top van een schoorsteen in Amsterdam-Noord... gaan we het later ongetwijfeld uitgebreid over hebben. Maar mijn broer uh, is eigenlijk van de tweede of de, de laatste generatie... Zeezender DJ's die Nederland heeft gekend. Want Fred, welkom. Dank je. Dus. Moet er dichtbij uh, ja, komen. Ja. Uh, jij bent uh, gaan werken bij eerst Radio Monique heette dat toen nog. He? Nee, nee, nee. Het was Radio 8 en 9 werd het ja? toen. Uh, dus het was eigenlijk uh, ja, het laatste deel van, van Radio Monique werd het 8 en 9. En dat was uh, 1988. En jij stond uit vanaf de Rosary ja. van het, het laatste schip van Radio Caroline. Ja ja dus in, in welk jaar zat jij daar? Uh, dat was 89 tot 92. Ja 89. Dat was, was de periode dat wij met met uh, RTL begonnen in Nederland. Zeker, zeker. Ja. oktober hè. Dat En hoe waren die laatste jaren uh, van ja. van wat, wat zeg maar Radio Caroline destijds uh, was? Nou, het, het was niet meer wat, wat jullie deden, zeg maar. Dat was. Nou, dat stelde ook niet zich wel nee. voor hoor. <laughs> nee, nee, maar nee, maar hadden maar, jullie maar, toen maar, ook moeilijkheden met bevoorrading? Werden jullie betaald? Want wij werden ja, zij met zijn de enige, er... enige moeite nog wel betaald. Zeker. Ja, maar wij namen het. Wij namen het. Ja, wij namen het. <laughs> ja, dat is ook wel een verhaal. Dan gaan we, dan gaan we zo even. Nee, maar, ik heb me meegemaakt dat Hans Schiffers uh, doodziek aan boord uh, van de tender zat uh, 24 uur op de Noordzee. Dus uh, hij zei dat jullie dat kunnen. Dat, uh, dat is knap dat je radio kan maken vanaf de Noordzee. Maar hij was zeer ziek. Hij was uh, zeeziek. Ja, we, nee, we hebben er 36 uur over gedaan. Om ja. daar te komen. Ja. ja, ik heb wel eens een keer 36 uur op een zeilschip gezeten uh, Om, nou, om nou, bij de Mimigo te komen. Ja, ja maar toen had je geen wind. <laughs> Nee, we zaten met een bemanning die echt geen idee had hoe, hoe ze moesten navigeren. En het werd op een gegeven moment... Dat was, dat was onze, eerste ritter, onze eerste tocht naar de, naar de Miamigo ook. Nee, dat was echt verschrikkelijk. Een, een uh, daar hadden ze een, uh, een barge, heette zo ding, zo ja. een metalen schuit. En daar hadden ze ook keurig keurige nieuw uh, kompas op aangebracht. Alleen, ja, dat kompas moet je wel eiken. Dus wij hebben rondjes gevaren. Ik geloof dat we om elf uur s'avonds bij het kutschip aankwamen. Ik, ik, ik ben ooit uit de haven van uh, Blankenbergen vertrokken. En uh, met een, Ik moest mij melden in een kroeg uh, daar. Daar zat de eigenaar van de kroeg en zijn schoonzoon. En die zeiden, nou kom maar mee naar een zeilschip. En we voeren echt met dat schip in januari 78 naar buiten toe. En het ging daar gigantisch te keer. En toen, zei, toen zeiden ze, waar ligt dat ding eigenlijk? En ik zei, nou ik mag toch hopen dat jullie dat weten. <lacht> nee, we hebben nog nooit eerder op zee gezeild. Januari hè. En, en nou, in het begin een zeilschip van acht meter op volle zee, Dan word je eerst zeeziek. Dan ga je overgeven. Ja, het is niet zo'n prettig praatje. Dan komt er een moment, dan ga je gal overgeven. En daarna ja. komt er een moment. Dan wil je alleen nog maar dat het leven afgelopen is. En, en tot dat stadium was ik gekomen. Ik lag echt onderin een kajuit. Ik kon ook niet meer naar boven doen Want anders had ik echt overboord gesprongen. En toen, toen waren we inmiddels, nou, ik denk wel 30 uur al onderweg. We konden hem niet vinden. En het werd donker, het begon te schemeren. En het mooie van de Miyamigo was... Dat er, er stonden zoveel zendkracht stond er aan boord uit te zenden. Er was een 50 kW zender en twee 10 kW zenders. En die mast die was s'avonds helemaal verlicht met TL-buizen... die niet verbonden waren met, met de elektriciteit... maar de straling zorgde ervoor dat die TL-buizen gingen branden. En daaraan kon, je, kon ik aan de horizon zien van, dat is de Miami-Go. Nou, ik zei grip. tegen die mannen van, ga daar naartoe. Nou, ik was zo blij dat we daar nee, ja. na 36 uur waren. Ja, echt. Nou, ik weet nog dat Nico Volker tegen me zei... Vet je zit zes weken aan boord. Een, een beetje Zeeman, een, een beetje radio DJ of Zee, twaalf weken. Ja. Dus Nico, zes weken is echt voldoen. Ja. Ik, ik wil het zo. Ja. Maar we hebben bij ons Ton Lathouse. Die ja. heeft echt een uniek verhaal als ja. het gaat om zeezenders. Want Ton is de allerlaatste Nederlander... die ooit op de Miami-Go is geweest. Die is letterlijk gered vertel even hoe dat ging. Nou ja, ik ben daar uiteindelijk, ben ik, ik ben uiteindelijk maar drie dagen geweest. <laughs> ik uh, ging er naartoe op een maandagochtend. Naar Radio Caroline. Naar Radio ja. Caroline, ja. Nou, naar de MioMigo. En uh, ja, ik, wel, ik kwam daar twee Nederlanders uh, aflossen. Hans de Groot en Peter de Vries. En die hadden daar volgens mij ook twee maanden op gezeten. Die waren zo zagrijdig. Dat ze mij ook niet in wilden werken. En die Engelsen die hadden ook ruzie lopen te maken met die Nederlanders. Dus ja, ik werd achter een mengpaneel gezet. En het was echt de allereerste keer in mijn leven dat ik een mengpaneel zag. En ik moest daar een programma gaan maken. En ik wist niet eens hoe je een pick-up van 33 toeren naar 45 maar toeren... Maar hoe word je dj bij een, bij een, bij een, bij een landelijk dekkend radiostation... terwijl je nog nooit een neempanel hebt aangeraakt? Ik had een cassette had ik gemaakt op, ja, op zo'n meubeltje thuis. Dat had, had, had ik opgestuurd naar Ben Bode. Die ken je ook wel. Ja. Dat was de man achter Radio Caroline in Nederland. En ben, die nodigde me uit in Den Haag. En die zei, nou, doe nog maar een keer een stemtest. En toen vroeg ik, kan je volgende week naar de Miamigo? Ik zat in de zesde klas van het ateneem. Grootste ruzie thuis. Met mijn ouders had ik me... Ik heb het ook nooit afgemaakt. He, door, door dat bezoek aan de Miamigo. En uh, ja, dus zo werd ik eigenlijk aangenomen. Ja. Maar er is me ook nooit uitgelegd. Maar, maar je komt dus op een schip. Daar staat een studio. Niemand hier legt je uit hoe de apparatuur werkt. De, je voorgangers zijn vertrokken. En drie dagen later kom je in een dusdanige storm terecht dat dat schip zingt. Ja, dat was eigenlijk twee dagen later. Want ik kwam op een... maandag op het schip. En woensdag is de hele handel gezonken. Nou, vertel ja. even. <lacht> een... Maar hoe ging dat? Want het werd slecht weer. Jij zit daar op dat schip. En dan? Ja, die Engelsen die maakten uh, s'avonds en 's nachts radio. Dus die gingen uh, s morgens, moest ik om 6 uur opstaan. Generator op te zetten? Om 7 uur had je Johan Maasbach. Hè, dat moest je dan aankondigen. Godsdienstprogramma. En die Engelsen die gingen gewoon naar bed toe. En ik moest dan ieder uur nieuws lezen. Terwijl ja, het was al winteracht 12. Hè, een enorm maar echt storm. Hè. En op een gegeven moment uh, hoorde ik een enorme, ja, een, een, een, een enorme knal. Maar ik ging gewoon door met werken. Want alles was nieuw voor mij. Jij dacht een knal is normaal. Ja, een knal was normaal. Maar op een gegeven moment keek ik naar buiten toe. En ik denk, hé, ik zie land. En dat schip normaal gesproken lag ik toch wat verder op zee. 18 uit de kust. Dus ik ben die Engelsen wakker gemaakt. En toen bleek dat drie, vier uur daarvoor... dat schip was een ankerketting gebroken. Dat was die knal. Dat was die knal. Dus die Engelsen zijn toen wakker geworden. Ik denk dat ik met die Engelsen... Eén avond uh, gesproken, dus die die kennen mij ook helemaal niet. Ja, dus ik heb daar ja, hoe de hell are you? <laughs> ja, iemand maakt je waar? Ik zie ik zie land. Ik zie land, ja. nou en dus, dan hebben we geprobeerd dat reserve anker uitgooien en uiteindelijk is het gelukt op een zandbank, maar in een vliegende storm. Het was heel slecht weer, ja, heel heel slecht. Weer. Ja, en, en dus dat dat ja, die, dat reserveanker is uitgegooid, maar net op een verkeerde plek op een zandbank. Dus op een gegeven moment ze we het laag water. En toen ging dat schip ging op die zandbank slaan. En die is toen lek geslagen. Nou, dat was en die al <laughs> nou, in ieder geval. Ik, ik, ik, maar jullie ik, ik, ik, ik, waren aan het uitzenden. want waren nou, het uitzenden. Ik heb, het uitzend, kijk, ja. voor mij is dat schip twee jaar lang een soort van thuis geweest. Ik weet nog, toen het ten onder ging, ik zag het op het NOS Journaal. Die beelden van die mast die nog boven water staan. En, en de rest van het schip beneden. Nou, uiteindelijk, ik denk om zeven uur s'avonds is er een reddingsboot gekomen. Maar uiteindelijk, jullie hebben meegeroepen. mede Uiteindelijk wilden we niet van die boten. Want we dachten, hè, ja, morgen is de wind weer weg. En we redden het wel. Hè, de pompen waren aangezet. Uh, want je weet hè, dat het schip heeft verschillende verdiepingen. En de eerste twee verdiepingen, daar stond al water. Dus ja, op een gegeven moment was het gewoon... Uh, ja, we moesten eraf. Die ja. prachtige albumverzameling in de Caroline Studio beneden. Ja, van is heel hè? de Ja, ja. Dat maar klopt. om van 12 van een schip af te komen is best wel moeilijk. Hè? Want ja. Ja. het is niet zo dat die twee bootjes naast elkaar komen te liggen. <laughs> want dat zendschip is best wel groot en dat reddingsbootje was heel klein. Ja. Dus op een gegeven moment hangt uh, ja, dat, dat, dat hangt dan 10 meter boven dat reddingsbootje. Dus je moet ook oppassen dat dat zendschip niet boven op het reddingsbootje terechtkomt. Ja, uiteindelijk heeft het vier uur geduurd. Ik mocht er als eerste van af. En uh, ja, dan kom je op zo'n reddingsbootje. En uh, uiteindelijk zijn de andere drie er ook afgegaan. Jullie waren met z'n vier en, uh, aan boord. Ja, precies. We waren met z'n vier aan boord. En we waren er, denk ik een half uur met z'n vier af. En toen keken we achterom. Toen viel het licht uit. En op dat moment is het schip, zeg maar, net zoals de Titanic, in tweeën gebroken. En wow. in twee helften naar beneden gezakt. Ja, en dat was dus de jij zat ego. op een reddingsboot. Uh, ben je nog gearresteerd toen je aankwam in Engeland? Ik kwam aan in Engeland uh, en toen was de douane. We werden gearresteerd. We hebben een paar uur in de cel gezeten. We... Oké. Okay. Totaal verkleurd. Goed begin maar... van je carrière, Tom. We gaan, we gaan er zo ja. verder over praten. Het uh, is een ja, te mooi verhaal dat dit allemaal. Belangrijk voor mijn carrière. Ja. Daarover zal ik zeggen. Ja, dat was het wel. Radio-uniek natuurlijk ook. Ja. Het is wel grappig dat uh, we draaien nu uh, digitaal, zoals het deed Met een, uh, een, uh, een soort uh, ja, jingle player vanaf uh, de computer. Ja. En het ziet er allemaal hetzelfde nog uit als de Sony-factions of de spotmasters... die wij hadden aan boord van, uh, die, Zeker. van die boot. Uh, we waren met Ton gebleven. ja maar uh, haar na heeft hij het allemaal overleefd, uh, natuurlijk, nou, uh, de redding. Eigenlijk is het natuurlijk levensgevaarlijk geweest. Hè. Ah, ja, en, ja, ja, natuurlijk. Dat ja, was da, het daar, hadden, daar hadden echt doden kunnen vallen. Nou, en, je, ja, zo, je, zat dus, je zat met z'n vier op een schip zonder enige bemanning die iets wist van... Klopt, van hoe je een schip bestuurt, hè? helemaal niks. Maar dat was ook niet nodig bij de was... miami want die lag stil. Ja. Maar het ergste was gewoon al die motoren of die generatoren, die waren kapot. Uh, en er werd nog op een gegeven moment werd er een generator achter op het dek geplaatst voor uh, de noodzakelijke stroom. Ja, en als je naar de wc uh, was geweest, dan moest je een emmer zeebaten, dan moest je het wegspoelen. Weg ja, ja. hoe, hoe dacht je dat wij douchten? Dan kookten we dus zeewater. En daarna hadden we dus ook inderdaad met, uh, met een soort van gieter. Met een slang erbij. Dan moest je één keer zuigen eraan. En dan had je een beetje van een straaltje. We hadden een aantal Engels aan boord. Die deden dat nooit. Mag ik één kleine anekdote over het toilet op de Mimigo uh, vertellen? Toen, er was ooit een pont die het nog wel deed. Maar die toiletten... Kijk, iedereen kwam daar om radio te maken. En schoonmaken was niet het vak nee. van de meeste mannen. Want het waren vooral mannen die daar aan boord zaten. En op een gegeven moment... Uh, waar die Engelsen aan het klagen dat het zo ontzettend uh, goor was... en dat het zo echt niet langer kon. En toen heeft een van mijn Belgische collega's, een generatortechnicus, Luc Watermans, die heeft een pot pindakaas genomen... En terwijl die Engelsen overdag laten te slapen... heeft hij de wc-bril ingesmeerd met pindakaas. <lacht> nou, dus het was, het was uiteindelijk kwart voor zes. Die Engelsen waren wakker, we aten meestal om een uur of half zeven. En we zitten met z'n allen aan het eten en op een gegeven moment... zegt een van die Engelsen, en nu wil ik weten wie heeft er op de bril gescheten... En, eh, en, want die gaat het gewoon schoonmaken. En Luc die zegt: Oh, dat was ik, wacht maar eventjes. je loopt naar dat toilet. Die had zijn vinger over die bril heen. Die komt terug de mesroom in. Die zegt: Kijk, en die steekt die, die, die vinger met pindakaas in zijn mond. En die Engelsen die renden massaal naar buiten. Ja, ja, die hadden het echt niet meer. Ik heb dezelfde grap uitgehaald met Wessel van Diepen ooit een keertje. Die, uh, die ook weer voor de zomers de een keer grap uitgehaald. Als je op die knop drukte dat hij dat, dat, dat ging spoelen. Bij, op windstille dagen werd er wel eens gezwommen door de bemanning Goeie. om het schip heen. Maar als je nou wachtte tot, de bemanning op het, tot, de, tot de, je collega's op het juiste moment zwommen... en dan die pomp aanzetten... ja dan kon je ze eigenlijk bombarderen met datgene... wat er op dat moment in het toilet lag. Dat was allemaal maar te ik, heb, ik heb het dus maar drie dagen opgezeten. Maar ik kan me nog herinneren dat het eten was echt heel smerig. We hadden gewoon die oh, steak, steak, en, Geen eten. steak en kidney pie. Verschrikkelijk. Ja, uit het diepvries. Ja, heel erg. Ik, ik, ja. ik heb wel eens twee weken rijst met curry en curry met rijst gegeten. Er was gewoon niks te eten. En, en water en, en regenwater opvangen met zeiltjes... omdat we anders ook niet te drinken hadden. Nee. Kijk, en tegenwoordig eten doet Erik, Erik en ik... natuurlijk in de allerbeste restaurants. En dan moet ik nog wel eens denken aan het smerige eten. Hard ja, de ja, de compensatiegedrag, inderdaad. We gaan eventjes naar het nieuws van uh, twee uur. En zijn zo dadelijk bij je terug.